7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Groningers met aardbevingsschade hoeven minder lang te wachten tot hun huis wordt gerepareerd. Groningse bestuurders en het Rijk hebben daar afspraken over gemaakt. Vanwege de aardbevingen door gaswinning moet mogelijk zo'n 26.000 panden worden versterkt. Afgesproken is dat huizen niet eerst meer van dak tot fundering worden doorgerekend. De aannemer loopt samen met de bewoners door het huis om te zien wat er moet gebeuren. De verwachting is dat een huis dan een half jaar eerder aardbevingsbestendig is. Minister Knops belooft dat er ondanks het tempo niet wordt ingeleverd op veiligheid. Leden van de Jehovahsgetuigen die binnen de geloofsgemeenschap te maken kregen met seksueel misbruik, doen vaak geen aangifte en zeggen negatief over de interne behandeling. Dat staat in het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht. dat, ondanks bezwaren van de Jehovahsgetuigen, vanmiddag openbaar werd. 751 mensen meldden zich bij de onderzoekers. Ongeveer een derde had eigen ervaringen met misbruik. en de rest deed melding van misbruik dat anderen binnen de geloofsgemeenschap overkwam. Een kwart deed uiteindelijk aangifte. Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt het rapport zorgelijk. Een ophokplicht voor klip, kippen en ander pluimvee is voorlopig niet nodig, vindt minister Schouten. Nederlandse pluimveehouders hadden om zo'n maatregel gevraagd. Ze maken zich grote zorgen om de uitbraak van vogelgriep in Oekraïne, Polen, Slowakije en andere landen in Midden- en Oost-Europa. Maar volgens minister Schouten is de situatie voor Nederland nog niet dreigend... Voorzitter Oplaad van de pluimveesector noemt het volstrekt onverantwoord dat er geen ophokplicht komt. Volgens hem is dat een groot risico voor de Nederlandse export. Het weer, vanavond vooral in het zuidoosten, dichte mist. De minimumtemperatuur ligt tussen de min 2 graden in Limburg tot plus 5 in Den Helden. Morgen op veel plaatsen, grijs en in het noorden wat regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog twee files op de ring van Amsterdam. Op de A10 dus. Bij Amsterdam slotenvaart. 4 kilometer en 5 minuten verdraging door een aanrijding. Daar is een rijstrook dicht. En bij de Koentunnel. Daar staat op de ring noord vanaf Landsmeer ook nog 3 kilometer. En daar is de verdraging ook iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 dan trek ik hem door vanaf ja, wat ik noem de kathedraal, het gebouw ja. flatgebouw, het einde van de ja. boulevard. Nu wil ik nu wel eens oversteken en door de duinen teruglopen naar Zandvoort. Ja. Maar meestal loop ik hem uh, kathedraal in en we hebben het hier over 8,6 ah, cool. kilometer g ja, dat is uit het thuis. Joh. Netjes. Ja. En hoe vaak doe je dat?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 De kopen Even lekker uh, naar een klein stukje gewandeld te hebben. Ja. Uh, uh, een, een, uh, even te chillen, zoals dat heet. Wat ja, moderne, moderne. terminologie: geen ja, chillen. Uh, en uh, wij, wij kunnen best chillen. Dat, dat kunnen wij zeker. We,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 Voor ja. mij? Een Robo heb je dat? Ja die heb ik. Ja? Mijn groene. En Even Komt eraan. Dan je het op de lunchkaart willen zien? Nee hoor, dankjewel. Net ja. als rechter haar standwoord er twee haringen op, Ja.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 Ja, wereld Zandvoort. <laughs> Wereldberoerte Zandvoort. Ja, ja. Je doet nu ook nog uh, radioprogramma hè? Ja, we uh, begonnen uh, erbij gevraagd bij Radio 10. Sorry, bij Veronica. En ja. later is dat radio 10 geworden, waar wij ook alweer uh, nou, vijf jaar zijn, denk ik. Ja, hè? Ja? Zoiets. Goed? Ja, het is ongelooflijk. Hoe lang doe je dat nu al? Twaalf jaar. Meen je dat? Ja. Zo. Bizarre hè? En vind, het, je, ja. vind je dat leuk om te doen?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 januari of zo. Dan zal het wel uh, ja. bij momenten wat apart aanvoelen. Dat ik niet meer uh, vroeg ophoest morgen. Sowieso wel lekker, deze tijd van het jaar. kun je blijven liggen tot het licht is. Je, je, je, je stond best heel vroeg op, hè? Ja, uh, kwart voor vijf.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 They was singing by bye, Miss American pie do my chevy to the levee, but the levy was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye singing this will be the day that I die. Wat heb jij met de Amerikaanse auto?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 Ja, de perons perons worden verbreed en, en uh, dus ja, daar dat, dat, dat gaat nog wel wat gebeuren. dus Ja, het is wel gaaf voor Ja, het is prachtig. Hulde ja. voor uh, degene die daar allemaal ja. zo hard voor gewerkt Absolute hebben, dat dus het is voor zo. elkaar is. I'm, fast. Not gonna last. I'm really stupid, I'm up, I'm going down, I'm in it bad. don't even ask. When I find myself in the middle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 En natuurlijk uh, familie van Prins Vastgoed, uh, zijn Prins, opa. Prins Bernard hebben we het over. Ja, ja.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 Er zit een bepaald zuur in wat ze, wat ze afstoot. Ja, ja, ja. Dus dat vinden ze niet lekker. Ja. Nou ja, ik heb er een keer uh, vorig jaar een aangereden. Op de Zandvoortslaan. Ja. Ah, het is wel een ding hoor. Ja, dat is wel best. Och, je zit je helemaal lazarus. En hoeveel, nietser... hoeveel dagen heb je daar hertenbiefstuk van? Nou, dan zit je wel een beetje. Zit je, zit je, zit je barbecue. Ja. <laughs> hey, barbecue gesproken. Jij bent een, een, een fanatiek barbecue hoor. Ja.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 Ja, wat dat betreft wordt heel erg gewaardeerd door mensen. Om ja. lekkere dingen te eten en te, te drinken. Ja. On when she, no needs you. she wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.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 zie jij in Zandvoort een het verbeteren in, in kwaliteit en in uh...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 Hoe heet het? En al die flats die zo schuin staan ja. aan de boulevard. daar ja. nou heeft dat uh, Bouwens nog een soort van uitstraling en herkenbaarheid. Nee, wel Met herkenbaarheid, dan... ja. Ja. Ja. ja. Dus dat, dat, dat heet dan wel wat. Ja, ik hoop dat dat een klein beetje... Ja. Uh, Tot het uh... vreemd, want een aantal jaren geleden was een uh, Zwitsers consortium bezig om daar een hotel te plaatsen. Ja. En uiteindelijk uh, heeft, uh, als ik het goed... Uh,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 Leave me alone, leave me alone in the broad daylight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 En ham, ja. Huidig uitbater van Molly, maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap. Ja. ja, dat was fantastisch. Ja. Nou, en de Oasebar kom ik ook wel eens. Ja.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 What you wanna do, what you wanna do, what you wanna do.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 het circuit. Ja, dat klopt. De latere burgemeester van Alverstraat. Ja ja, ja, ja. Ja, en daar stonden maar ook, de, de coureurs liepen daar dan ook rond. Ja. Uh, dan Surtis, Mo's Sterling Moss. Ja. Uh, ja. Gurney. Ja. Al die, die oude rups. Ja, je kent het verhaal van, ja. van, van uh, Karin Piek.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 Ik weet nog wel, toen uh, de oude Geeloofman die zei uh, op de begrafenis van uh, mijn moeder. En ik ga hier later ook liggen in de Tollenstraat. En dan hoor ik het circuit nog op zondag en lig ik dicht bij snackbar, de Silvermeer. Ja. Daar waar het altijd druk en gezellig is. Was. Heel helaas is de Silvermeer ontmanteld. Ja. ja, die is ontmanteld, ja. ja. Het wordt een bloemenzaak. Hè? Ja, ja. ja. ja.